6 uur, het NOS-journaal, Anouk Thijssen. Goedenavond, reizigers, veerboot vergeefs in IJmuiden. Veiligheidsmaatregelen Rusland opgevoerd na aanslag Wolkokrat. En Irene Wust imponeert op de 1500 meter. Het weer op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht wordt het lokaal iets boven nul. Morgen overdag vanuit het westen regen en harde wind. Het wordt weer een graad of zeven. Vanmiddag zijn tientallen reizigers naar IJmuiden gekomen die naar Newcastle wilden. De rederij van King Seaways, het schip waarop gisteravond brand uitbrak, had ongeveer 90 van de passagiers weten te bereiken om te vertellen dat het schip niet in Nederland was aangekomen. Niet iedereen dus. Een stel, Nederlands stel, dat in Ierland woont, kwam te vergeefs naar de haven in IJmuiden. Ja? ja, wij moeten heel eind om nou, want om. wij hadden de boot ergens uh, in Hier. noorden, maar we moeten nog helemaal door Engeland. En dus we gaan het niet halen, met het werk en uh, de tijd, ja, is... De boot natuurlijk, de volgende boot naar Engeland. Ja, dat niet missen we natuurlijk. Ja. En, ja. Moet het, en wij, ik, ik moet naar mijn werk toe en dat ja. gaat niet. We ja. gaan naar mijn werk missen. En de boot, Ja, alles. Maar, maar wat ik niet begrijp is dat ze me niet gebeld hebben. En die andere zo. mensen hadden ze ook niet gebeld. En ze hebben mijn nummer heb ik gecontroleerd, okay. geen tekstje, geen e-mail, niks. Gisteravond brak er brand uit in een van de hutten van de veerboot King Seaways. 23 mensen raakten daarbij gewond. De bemanning had het vuur binnen een kwartier onder controle. Maar het schip moest wel terug naar Groot-Brittannië in plaats van door te varen naar Emuiden. Het was een uh, groot incident voor de kustgarde. Uh, we received a call from the King Seaways. Just after 10 o'clock yesterday evening. Dat ze een vuur hadden.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 Vier bemanningsleden en een Nederlands echtpaar werden opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen door de rookontwikkeling. Deze Britse passagier vond dat alles goed geregeld was. Nobody was really hurt. The people have gone off. I understand they've been hospital and everything, and was handled the Er waren 346 Nederlanders aan boord van het schip. En aangezien andere veerdiensten en vliegtuigmaatschappijen geen plek meer hadden voor vandaag, waren de Nederlanders verplicht nog een dagje.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 We hebben nu contact met Teun Wim Lenen van de rederij DFDS Seaways. Goedenavond. Ja, goedenavond. Het was nogal een operatie ja, om iedereen die in Newcastle is achtergebleven... om die weer terug te krijgen naar Nederland. Hoe is dat gegaan? Ja, het is inderdaad een hele operatie geweest. We zijn de hele dag met een uh, vrij groot team van mensen bezig geweest... om uh, voor iedereen een uh, passende oplossing te bedenken. En uh, ja, zoals net al in de reportage werd gezegd... Uh, was er ontzettend uh, weinig plaats bij uh, collega ferrymaatschappijen en ook bij luchtvaartmaatschappijen. Dus het was best wel een, een uitdaging. Maar uiteindelijk is het gelukt. En zijn er vandaag al een aantal mensen teruggekomen op Schiphol. Uh, gaan er uh, vanavond een aan, groot aantal mensen terug... met een aantal uh, collega ferrymaatschappijen En de rest... Uh, gaat morgen terug, dus dan hebben we overmorgen iedereen weer in Nederland. Nou, de mensen die vanuit uh, Nederland zouden vertrekken richting Newcastle vanavond dus, uh, daar ging het wat minder voorspoedig. Althans, uh, er waren mensen in IJmuiden die zeggen niet op de hoogte te zijn uh, gebracht van uh, het feit dat het schip niet zou vertrekken vanuit Nederland. Um, heeft u, uh, daar wat, wat, wat is daar misgegaan eigenlijk? Nou, ik denk niet dat er zo heel veel mis is gegaan. Ik denk dat dat een paar incidenten zijn geweest. Want wat wij vandaag gedaan hebben. Iedereen waar we een mobiel telefoonnummer van hebben. Hebben we een sms-bericht gestuurd. Met het verzoek om ons telefonisch uh, te, te benaderen. Om, uh, voor de meer informatie over de vervallen afvaart. Ja, en toen we hoorden eigenlijk... we net in het begin van de uitzending iemand die zei dat hij niks had gehoord. Hè? Geen bericht ja, had gekregen. Ja. Nou, dat, dat zei ik van. Uh, dat er moet een incident geweest zijn. Want we hebben namelijk uh, vandaag de hele dag. Met een, ook met een aardig, aardig team van mensen. Uh, alleen maar uit, uh, lopen Bellen ...om zoveel mogelijk passagiers te bereiken. En ja, er zullen er een paar uh, die we, uh, zijn die we niet hebben weten te bereiken... ...maar ik denk dat we uiteindelijk toch 90% van alle klanten... ...die vandaag zouden vertrekken van de bijna 900... ...dat we die aan de telefoon gehad hebben. En die 10% die we niet hebben kunnen bereiken... ...die zijn inderdaad hier naar de terminal gekomen... ...maar ook daarvoor hadden we dus al een pasklare oplossing... ...voor een alternatieve reismogelijkheid klaar liggen. Dus deze mensen hebben hun reis omgeboekt, mochten ze uh, echt moeten gaan? Wij hebben ook voor vanavond een aantal tickets gekocht... bij concurrerende maatschappijen of collega-maatschappijen over de Noordzee. En die kunnen alsnog vanavond om negen uur met die boot mee, ja. ja. Nou kan ik me voorstellen dat mensen... Hè, morgen is het maandag, dat mensen gewoon moeten werken. Zij het in Engeland, zij het hier in Nederland. Um, kunnen passagiers hiervoor een schadeclaim indienen bij u? Uiteraard kunnen ze schadeclaims indienen. We zijn trouwens sowieso vrij koelant uh, met uh, dit dingen. want alle mensen die vandaag met de auto hebben omgereden... hebben ook uh, kilometervergoedingen meegekregen. In Engeland is dat uh, allemaal contant gebeurd... en voor de Nederlandse passagiers uh, hebben we gezegd dat dat gedeclareerd kan worden. Dus uiteraard gaan we daar naar kijken... en zullen we dat op een zo goed mogelijke manier oplossen. Ja, wat betekent dat voor DFDS Seaway zelf? Ja, dat uh, schadeplaatje hebben we nog niet compleet. We hebben ons vandaag eigenlijk alleen maar bezig gehouden met, uh, met onze passagiers... om ze weer veilig thuis te krijgen en ook op een goede manier richting Engeland te krijgen. En ik denk dat we morgen eens gaan kijken wat, uh, wat de schadepost is die, uh, die we hierdoor uh, opgelopen hebben. En uh, gaat u de komende week nog wat merken van, uh, van de brand? Want het schip blijft in Newcastle, kan dus nog niet vertrekken. Nou, het schip gaat uh, morgen alweer vertrekken, dus uh, morgenavond vertrekt King Seaways alweer uit Newcastle richting IJmuiden. En de hutten die uh, zeg maar door de brand zijn uh, verwoest, het is eigenlijk maar één hut, dus is compleet uh, verwoest. En er zijn een aantal hutten die door uh, rook- en waterschade uh, niet gebruikt kunnen worden, maar uiteindelijk gaat het uh, maar om zeven hutten, dus het valt eigenlijk heel erg mee. Dus het reisschema hoeft niet uh, te worden aangepast? Nee, we blijven vanavond dus nog in Newcastle en morgenavond is uh, de afvaart weer gewoon volgens schema. Goed, hartelijk dank, Teun Wim Leenen van rederij DFDS Seaways. Dit is het NOS-journaal met Anouk Thijssen.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 Ook de slechte weersomstandigheden en logistieke problemen spelen een rol. De economische crisis in Europa is voorbij. Dat zei de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy... in een interview met de Belgische Commerciële Omroep VTM. Volgens Van Rompuy merken we vanaf volgend jaar dat de economie zich herstelt. Over de eurozone, eigenlijk op twee landen na, Slovenië en Cyprus... Gans de eurozone gaan wij naar Positieve economische groei met, met wat tijdsafstand, positieve gevolgen op de werkgelegenheid. Van Rompuy voegde daar wel aan toe dat de werkgelegenheid pas op langere termijn toeneemt. In Groot-Brittannië is een onbekend schilderij... van de 16e-eeuwse Vlaamse schilder Anthony van Dijk opgedoken. Het schilderij blijkt ongeveer een half miljoen euro waar te zijn. Een pastoor kocht het schilderij in een antiekwinkel voor 400 pond. Dat is ongeveer 480 euro. Hij wilde het schilderij laten taxeren... omdat hij geld nodig had voor nieuwe klokken voor zijn kapel. Hij ging met het doek naar het BBC-programma The Antiques Roadshow. En daar werd vastgesteld dat het om een van Dijk gaat. I'm Delighted to be able to tell you <laughs> that you do have a work by Sir Anthony Van Dyke So what do you think you are the owner of a Van Dyke? I'm just completely shocked Yes, it's just um... I remember you told me that um, if you were to sell this painting you wanted to buy some new bells for your chapel yes. Is that still the plan? It is still a plan. Um, I would like this country to be able to commemorate the 100th anniversary of the First World War in de aflevering van de Antiques Roadshow is vanavond bij de BBC te zien. In een huis in Meijel in Limburg is gisteravond laat 250 kilo vuurwerk gevonden. Volgens de politie ging het vooral om zwaar vuurwerk. Vanwege explosiegevaar werden drie naastliggende huizen ontruimd. De bewoners konden terecht bij familie en zijn inmiddels weer thuis. Het vuurwerk is afgelopen nacht uit het huis gehaald en wordt volgens de politie vernietigd. Sport. Spektakel bij het schaatsen op de vierde dag van het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Verslaggever Sebastian Timmerman uh, vooral op de vijf, zag vooral op de 1500 meter bij de vrouwen een bijzondere race. De race van uh, Irene Wust, want die reed een geweldige tijd. 1.53, 31 zo snel is er in Heerenveen nog nooit gereden, dus een barekoor. Maar ook zeg maar op een baan uh, uh, op zeeniveau is er nog nooit zo snel gereden. Een grensverleggende tijd die Irene Wus neerzette. 1.53.31. Meer dan genoeg om ook op deze afstand, haar derde afstand alweer, een ticket te bemachtigen voor de Olympische Spelen van Sochi. Was ze ook al aan de stand verplicht als Olympisch kampioen en regerend wereldkampioen. Maar je moet het toch maar doen. Nou, Wus deed het dus zeer overtuigend. Net als Lotte van Beek, die wordt tweede. Marit Leenstra heeft net als haar ploeggenoten van Beek ook haar tweede. De afstand binnen. Zij wordt vierde. En Jorin Termors komt erbij. Tot nu toe mislukte het nog voor de shortrekster. Die ziek is geweest vorige week. Op de 1000 meter en de 3 kilometer. Maar op de 1500 meter zit Termors er wel bij. Dus Wust van Beek, ten Mors en Leenstra rijden de 1500 meter op de Spelen in Sochi. Een baanrecord dus voor Irene Wust. En ze was zelf ook verbaasd over haar tijd. Ja, heel verbaasd. Ik bedoel uh, dat vandaag wel in mijn hoofd te merken. 1,54 probeert te rijden. En uh, als je dan 1,53 rijdt. En... Ja, de manier waarop het ging, ik verbaas mezelf uh, echt wel. Het ging echt, uh, echt heel erg lekker. En ook Jorien Termors heeft zich dus geplaatst voor de Olympische Spelen in Sochi. Ze werd derde en revancheerde zich voor haar mislukte missie op de drie kilometer eerder deze week. Ja, je moet er knap gewoon en ik had gewoon nu wel eens dus we moeten gewoon even gaan. Alleen je merkt gewoon wel, ja, is al rit ook, technisch loopt het niet en je mist gewoon wat power en... Je raakt alles gewoon net niet en dan is het zo zwaar om zo'n 1500 te rijden. En helemaal in, weet, in je achterhoofd als je rijdt, als ik het nu verprut, dan ga je gewoon niet op de lange banen de speler toe. Dus dat maakt het wel extra, extra zwaar. Terug naar Sebastiaan Timmerman. Uh, de mannen reden vandaag de 1000 meter. Wie hebben op die afstand de startbewijs voor Sochi gepakt? Stefan Groothuis en Michel Mulder. Die zijn zeker. Groothuis wint de 1000 meter. Een hele goede tijd. 108, 51. Uh, maar één keer eerder was Groothuis sneller. Een honderdste in Tijalf. Dus dat is echt een toptijd voor uh, Groothuis. Die uh, moeilijke tijd achter de rug heeft. Met veel blessures. Lichamelijke tegenslag. Zich terug moest knokken. Maar dat dus heeft gedaan. En op tijd fit is. En op tijd dus bijzonder fit is. En hij mag naar Sochi op de 1000 meter. Michel Mulder ook. Was al zeker van de 500 meter. Voor hem dus zijn tweede. De afstandsticket. 1.08.78 wordt daarmee tweede. Binnen de drie tiende van Groothuis. Tuitert wordt derde. Maar Mark Tuitert zit in de wachtkamer. Tuitert weet pas morgen eh, na de 1500 meter of deze derde plaats op de 1000 meter ook genoeg is om naar de Olympische Spelen te mogen van Sochi. Dat hangt van de uitslag af van die 1500 meter. Thomas Krol werd vierde, maar dat is niet genoeg. Hij gaat niet deze afstand rijden op de 1000 meter. Morgen de laatste afstanden, De 1500 meter bij de heren. Hangt er dus veel vanaf, Ook voor de 1000 meter en de 5 kilometer bij de vrouwen. Belangrijkste nieuws van dit moment. Alle Nederlanders aan boord van de veerboot naar Newcastle... kunnen morgen weer naar huis. De veerdienst vaart morgenavond weer volgens schema. De veiligheidsmaatregelen op treinstations en luchthavens... in Rusland zijn aangescherpt. Vanochtend ontplofte een bom op het station van Volgograd. 16 mensen kwamen om. En Irene Wust imponeert op het Olympisch kwalificatietoernooi. Kjeld Nuis kan de favoriete rol niet waarmaken... en mag niet naar Sochi.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 Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Chris Baeyema en Jair Steen. Kees? Ja, hier. Daar zitten we weer. Ik ja. heb een beetje déjà vu. Ja, we zitten weer met z'n tweeën. En we gaan ook terug naar een verhaal waar we het ook al eerder over hebben gehad. Een verhaal van drie jaar geleden, denk ik. Ja, het was onze derde aflevering, Weldoeners, 2010. Ja, dat begon ermee dat ik een keer op de radio verteld had... dat mijn totaal los was gereden. En een paar dagen later vond ik een briefje in mijn bus... geschreven door Ene Jan. En die schreef dat hij mij een vervangend rijwiel aanbood. kreeg sleuteltjes en er stond voor mijn huis een nieuwe fiets. Toen jij hem leerde kennen, was het een soort... Sprookjesfiguur in eerste instantie. Ja, ja, ja. Je ging met hem schrijven. En toen bleek al gauw dat hij een syndroom van Asperger had. Een vorm van autisme. En dat hij de vreemdste dingen deed. Hij leek een soort, ja, had een voorliefde voor objecten die voorgoed kwijtgeraakt leken te zijn. Die spoorde hij dan op. En probeerde ze weer terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaar. Ja. En Hij schreef ook dat hij niet echt contact kon krijgen met de mensen. En soms waren de ontvangers wat hem betreft ook niet dankbaar genoeg. Ja, hij raakte eigenlijk steeds meer in de war. En op een gegeven moment krijg je een brief van hem... vanuit de psychiatrische inrichting. Jarenlang heb ik met zorg... stukjes van mezelf afgesneden... en cadeau gedaan aan iedereen, ongeacht wie. En nu is er even niets meer over. En vlak voor de uitzending, weet ik nog... Ja, kreeg ik een allerlaatste brief van hem... uit de gevangenis. Levenswanhoop dreef mij... op een avond... ...naar een duister snelwegviaduct... ...waar ik, na de voorbijsnellende voertuigen... ...met straatstenen bestookt te hebben... ...door politiemensen werd weggevoerd. De tijd van geven was voorbij. Dit is eigenlijk waar we toen gebleven waren. Later volgde er een rechtszaak. Hester Heijten volgt de zaak. Hester is al bekend waarom die man dat deed. Ja, nou ja, als je de rechtszaal in zag lopen vandaag. dan weet je het eigenlijk ook al wel. Want het gaat om een zwaar depressieve man. die ook nog eens autistisch is. en een eetstoornis heeft. Hij heeft een tijd lang alleen maar appels gegeten. Dus hij ziet eruit als een hele ongelukkige en breekbare. jonge man. Ja, ik heb na die rechtszaak nog geprobeerd contact met Jan te krijgen. maar ik heb niets meer gehoord. Hm. Um, totdat ik vorig jaar, in de zomer een bericht kreeg van zijn vader. Een e-mail. Die lees ik even voor. Een treurige mededeling. Aan het eenzame leven van onze lieve zoon en broer... is door eigen verkiezing op 32-jarige leeftijd een einde gekomen. Eindelijk vrij. Ja, vreselijk. En je besloot uiteindelijk om een vervolg te maken met het verhaal? Ja, want het bleef zo... In mijn hoofd zit dat ik toen dacht, ja, maar ik zou zo graag willen weten of er mensen zijn die hem beter hebben gekend, die hem mm -hmm. beter begrijpen. Of... Ja, want jij hebt hem nooit ontmoet, toch? Je hebt alleen maar met hem nee, gecorrespondeerd. Alleen maar met hem gecorrespondeerd. Ja. En ik was zo, ja, hoe is het zo ver gekomen? Ja. Dit is Plots met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. Thema vandaag, Chris. Het vervolg. Voor onze laatste uitzending gaan we terug naar bijzondere mensen die we eerder portretteerden in Plots mensen wiens levens sinds de uitzending enorm zijn veranderd. Blijf luisteren. En we beginnen met het verhaal van Jan. Acte 1, de niet-machine en andere geschenken. Een verhaal gemaakt door Chris Bijma. Begin dit jaar zoek ik allereerst contact met de vader van Jan. Ik blijf niet de enige te zijn, schrijft hij in een e-mail. Dag meneer Baiema. Ja, wat zal ik u zeggen? Aan de ene kant is het prettig berichten uit de landen te ontvangen... van lieden die Jan heeft geholpen. Aan de andere kant vervult mij dit met nostalgie. Voor mij is Jan in de afgelopen tien maanden... niet meer doorlopend in mijn gedachten geweest... En iedere keer dat er opnieuw iemand zich bij me meldt... met een mededeling over Jans hulp, komt Jan opnieuw in mijn gedachten. Plezieriger zou ik het vinden dat ik niet meer redelijk doorlopend... met vragen over Jan word geconfronteerd. Voor mij is deze ongelukkige affaire afgesloten. Ik ben absoluut niet voornemens om voor een microfoon een interview te laten afnemen... over het een en ander wat Jan betreft... De vader geeft me overigens wel toestemming om uit zijn mails te citeren. En hij verwijst me door naar historica Angela Dekker... met wie Jan een jarenlange briefwisseling heeft gehad. Ja, ik heb een map met, met, met tientallen brieven van hem. En keurig geschreven in, in zijn minutieuze handschrift. En soms stond er dan nog onder hoeveel woorden dat in totaal waren... De jarenlange briefwisseling begon toen Angela voor een boek... op zoek was naar namen van Russen die hier gekomen zijn na 1914. Gevolg was dat Jan zich dagenlang opsloot in diverse archieven. Hij ging uh, veel te ver, want hij ging alle namen uitzoeken... die eindigden op Of of F of Jewa. Of, of, en, en dat, dat was een beetje in het wilde, wilde weg... Ja, er zijn wel resultaten uitgekomen, maar niet wat hij, wat hij hoopte. Hoewel Jan het liefst op afstand communiceert, via post of sms... ontmoeten ze elkaar ook in het echt. Op het uh, Nationaal Archief, daar uh, zat hij op een bankje... broodmager, grote bruine ogen en uh, keurig gekleed... En daar zat hij met een map helemaal zo in elkaar gedoken. En nou, toen zijn we gaan zitten. En um, nou, hij had al heel wat gevonden. Nou, dus toen hebben we dat doorgenomen. En dat was de eerste keer. En dan is daar kunstenaar Floris Visser. ik uh, Even kijken. Jan ken ik door een sticker. Uh, in 2007 heb ik die... Uh... Opgeplakt op allemaal verschillende plekken in Nederland. En, um... Een sticker? Ja, een sticker. Bij wijze van kunstproject heeft Floris zijn postcode op honderden stickers gezet en die overal opgeplakt. Hij hoopt dat mensen contact met hem opnemen of hem iets opsturen. Nou ja, dat was vrij lastig, want na een jaar had ik uh, niks, uh, nog steeds niks ontvangen. Totdat ik dus op een gegeven moment wel een brief kreeg. Uh, met, een, uh, met die sticker die ik dan ergens op had geplakt, afgekrapt. Op een uh, vel papier geplakt. En uh, ja, met een berichtje erbij dat hij uh, niet precies wist waarom die stickers daar zaten. Maar dat hij zich bekommerde over mij, meneer Visser. En uh, nou ja, goed dat hij dus eventjes mij wilde informeren. Ook tussen Jan en Floris ontstaat een jarenlang briefcontact. Ja, niet alleen brieven. Ik kreeg ook een kaartje, een heel kort kaartje op de in de bus waarop stond van... u moet wel bijzonder jong zijn of heel schrijfgraag. Wilt u ooit door deze uh, voorraad enveloppes heen raken? En de volgende dag kreeg ik twee dozen... ik denk wel duizend enveloppen bij elkaar... voorgefrankeerd van Jan, die die dus ergens had gevonden op straat... uit een kantoor in Boedel. Ja, hij dacht, dat is, dat, misschien, misschien heb jij er wat aan. Jan is vaak te vinden in het Museum van Communicatie... waar hij bladert in telefoonboeken... Dat gebeurt op het kamertje van bibliothecaris Saskia Spiekman. En dan had hij iets bij zich. Een klein boekje over de PTT en of ik dat al in de collectie had. Nou, en als ik dat niet had, dan was ik daar blij mee. En dan zei ik, wat krijg je ervoor? Nou, niks, wat had hij dan gevonden? En dat was ook nooit te zwaar of te veel. Soms verbaast Saskia zich over zijn zoekacties... Want hij deed ook onzinnige dingen, zou je achteraf dan kunnen zeggen. En zo heeft hij eens dus een keer hoorde je ook iemand iets praten over een bepaalde straat in Amsterdam, in 1973. En God, wie daar dan woonde. Misschien heeft het te maken gehad met het zoeken naar een biologische vader. Maar in ieder geval, er was een adres bekend, maar niet wie daar dan woonde. En toen heeft hij de moeite genomen om een telefoongids uit 1973 Amsterdam, nou dat is een knappe gids, heel dik, door te bladeren. Daar is hij misschien wel drie weken mee bezig geweest. Die gids brengt hij terug. Voorin zit een briefje. En daar staat dan ook bijgeschreven... Uh, dit zijn de bewoners van die Hofmeijerstraat. Nou, hij heeft ze allemaal ingevuld achter ieder nummer. Alleen, net dat nummer wat hij zocht... dat nummer werd niet vermeld. Dus dat heeft hij gewoon vreselijke pech mee gehad. Want hij had dan ook graag iemand blij willen maken. Maar hij zal ook nooit die mensen hebben laten weten... ik heb nog voor gezocht... en ik heb alle mensen gevonden in Hofmeijerstraat behalve achter dat huisnummer dat u zocht. Maar dan geeft hij mij dat briefje. En dan zegt hij, ach, misschien kunt u dat voor in het boek laten... mocht er nog eens iemand komen... die de inwoners van de Hofmeijerstraat wil weten. Maar dan lacht hij er al bij van, maar dat zal wel niet. En dat zal inderdaad wel niet. Wanneer Jan ontdekt dat Saskia geen niet-machine heeft... wordt er één aan haar huis afgeleverd. Op Sinterklaasavond, inclusief surprise en gedicht. En uh, ik ben er uh, tot op de dag van vandaag nog erg blij mee. Ondanks al het krijgen van hulp en geschenken is het niet makkelijk om iets voor Jan terug te doen. Maar goed, omdat hij zoveel voor mij deed, wilde ik hem betrekken. Dus toen zei ik: Nou, uh, als je nou geen geld wil, wil je dan iets in Natura? Nou, hij wilde veel mooie schoenen hebben. Nou, waar, waar uh, kan je die dan kopen? Ja, in Amsterdam. En dan zeg ik, nou, kom naar Amsterdam, dan gaan we ze kopen als je het leuk vindt. Nou, en dan eindeloos heen en weer, welke dag, welke, welke uur, eh, waar. En uiteindelijk belde hij af. Wanneer Jan een zeldzaam telefoonboek aan Saskia geeft... weet ze uit ervaring dat hij er geen geld voor wil hebben. Daarom verzint ze spontaan iets anders. Ik kan je niet uitleggen, heb ik daarbij gezet hoe blij ik ben met deze telefoongids die hij voor ons op Marktplaats hebt gevonden. En daar wil ik je hartelijk voor danken en ik kan je daarvoor een kus geven, wat ik nu ook ga doen, zei ik tegen hem en ik zoende op zijn wang. Maar die zoen, die zoen, die viel niet goed. Zijn hoofd verkleurde, hij vluchtte de kamer uit en ik denk dat dat het ergst is dat ik hem heb aan kunnen doen. Maar ik heb hem ook niet geëxcuseerd en Ik denk van Jan, je zou je best wel eens vaker moeten laten zoenen. Dat was iemand die schreeuwde om aandacht. En als hij die aandacht kreeg, hield hij diezelfde mensen toch op afstand. Dan, dan blijf je eenzaam. En dan wil je ook een, eenzaam blijven. Toen met kerst was daar opeens een kaartje in de bus... met daarop getekend een getralied raam met een hand daaruit... Maar dan stond erbij zo vanuit de gevangenis. En dat was zo bizar dat ik het ook gewoon niet kon geloven. Jan in de gevangenis, dat kan toch helemaal niet waar zijn. Op een dag krijg ik toch nog een lange mail van de vader van Jan. Dag meneer Baiema. Enige achtergrondinformatie. Het is geen prettig verhaal. En misschien is het te lang of te uitgebreid... Nog in, 1996, in de mail schrijft hij in het mij. kort de levensloop van Jan vanuit zijn perspectief. Na de scheiding van zijn ouders woont Jan de eerste jaren bij zijn vader. Op 16-jarige leeftijd viert hij de zomer bij zijn moeder die in Engeland woont. Kort daarop werd mij meegedeeld dat Jan in Engeland bleef... en daar verder naar school zou gaan. De studie van Jan komt echter niet van de grond en de spanningen thuis lopen steeds hoger op. Jan is daar enige keren opgehaald door de lokale politie... omdat hij letterlijk het huis afbrak... en zijn moeder zich in een badkamer moest opsluiten... om wellicht erger te voorkomen. Na twee jaar, hij is dan 18, pakt Jan al zijn spullen in grote postpakketten... en stuurt die naar zijn vader. Hij telefoneerde dat hij met Sinterklaas bij ons zou komen logeren. Ik was inmiddels met Loes getrouwd... Toen Loes die avond uit haar werk thuis kwam... zat Jan al geruime tijd als een nat, dood vogeltje in de voortuin te wachten. Hoewel Loes Jan nooit eerder had ontmoet... nam ze hem direct mee in huis. Ook bij zijn vader gaat het weer mis. Jan nam het huis naadloos over en gedroeg zich alsof het zijn huis was... en hij de gedragsregels opstelde. Na omstreeks drie weken opnieuw en... Ook hier, met heftige ruzies, heeft Loes hem het huis uitgewezen. Jan vindt een slaapplaats bij het leger des Heils. Sinds dat hij daar woonde, hebben wij Jan spaarzaam of in het geheel niet gezien. Kwam zo nu en dan eens kort op bezoek als hij iets op de computer wilde opzoeken. Hij was dan stil, vriendelijk, afstandelijk, maar altijd welkom. Hij zag er meestal heel bleekjes en extreem mager uit. Droeg zomer- en winter- en winterjas en schone, maar zeer versleten kleding. Door ons aangeboden hulp om nieuwe kleding aan te schaffen, werd Boos afgewezen. In de jaren daarna raakt Jan steeds meer in de war. Een binnenkomend telefoontje van hulpverlener Parnassia of ik Jan wilde komen halen in de stad... en hem bij de spoedopname van die psychiatrische inrichting wilde afleveren. Jan was duidelijk in de war, kon alleen maar huilen. Jan gaat in en uit de inrichting, kent zware periodes... maar woont uiteindelijk weer op zichzelf in de stad. En dan, op een dag, belt zijn bovenbuurvrouw met de vader van Jan. Ze heeft hem al een week niet gezien... Hij is spoorloos. Een week daarvoor hadden wij in de krant gelezen... dat er op een viaduct over de Utrechtse baan in Den Haag... een verwarde man van dertig was gearresteerd... die stoeptegels op het onderdoorrijdende verkeer wierp. En wij dachten... dat kan onze Jan toch niet zijn? Zoiets doet hij toch niet? Of wel. Ja. Dus wel. Jan krijgt een gevangenisstraf en wordt overgebracht naar een tbs-kliniek in Almere. Nou, daar moest je je geen soort van ziekenhuis bij voorstellen, hoor. Gewone gevangenis met alles wat erbij komt, deuren op slot, monitor in de cellen. Ook daar gaat het weer mis. Hij maakt spullen kapot, verwondt zichzelf en valt andere gevangenen aan. Dan werd hij weer opgevangen door de staf en in isolatie platgespoten tot het resultaat dat hij zich gedurende een vrijdagnacht... aan zijn eigen beddengoed ophing. Jarenlang heb ik met zorg stukjes van mezelf afgesneden... en cadeau gedaan aan iedereen, ongeacht wie. En nu is er even niets meer over. Met veel dank voor uw aandacht verblijf ik zo... met lege handen en een leeg hoofd. De familie denkt dat op de crematie van Jan een paar mensen zullen verschijnen. Misschien wat naast de familie en buren. Maar dan, op de dag zelf... verschijnen als vanuit het niets... tientallen voor de familie onbekende mensen. Die allemaal door Jan blij gemaakt zijn... met brieven en geschenken. Plots, met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Het thema voor deze laatste uitzending is het vervolg. Ja, en we gaan terug naar een gezin dat we eerder volgden... voor de afleveringen Praktische Oplossingen. Dit is Martijn, anderhalf jaar geleden in Plots. Twaalf jaar was hij toen, maar met het verstand van een kind van twee... Martijn heeft een ontwikkelingsstoornis en kan extreem druk zijn. Omdat hij vaak epileptische aanvallen heeft, kun je hem geen moment alleen laten. En dat vraagt best veel van de ouders van Martijn. En ook van zijn zussen, die soms op hem passen. Martijntje, even stil. Stil. Meestal is Martijn echt een heel lief kind, maar soms is hij wat drukker en dan kost hij gewoon wat meer aandacht. Dit is Malou, de oudere zus van Martijn. Uh, papa kan daar niet tegen. Die, die wil zich daar dan tegen verzetten. Die wil dan dat Martijn niet druk is. Martijn, hou nou eens even Mama je kop, man. Ah, er ik van. Ah, ah, ah. Maar op een dag had vader Hans een idee. Hij sloot zich op in zijn atelier en kwam naar buiten met een houten doos met een gleuf erin. Het ei van Columbus was de brievenbus. Dat was dus gewoon een gouden greep. Gaf ons rust. Hij was met iets bezig, werd er ook rustig van. En dan echt werkelijk super autistisch: 150 kaarten. En als ze alle 150 erin zat, alles weer eruit, begon hij van voren af aan. En dat deed hij soms 6, 7, 8, 9 keer achter elkaar door. Vaak kwam hij thuis en zei: posten, posten. Nee, man maar inmiddels zijn Martijn en zijn behoeften veranderd. Acte 2, een puber van twee. Een verhaal van Bente Hamel en Malou Peters. Hoi. Ja, uh, ik. Hij is nu 14. Hij is een lange jongen met een stem die zo langzaamaan lager wordt. Af en toe heeft hij een en een begin van een snorretje. Je kan wel echt zien dat hormonen echt door zijn lijf heen razen. Het is duidelijk dat de puberteit is ingetreden. Gewoon, hij is vaak uh, driftig en hij uh, explodeert makkelijker. Kijk, dan krijg je die protest achter. Ja, zo. zo, poetsen. Zo erg is het niet. Kijk, daar gaat hij. Ga eens uit met die flauwe kul. Ik zie wel dat hij ook die grenzen opzoekt en dat hij ook... Echt treiter dat hij het test. Net zoals wij in de puberteit zoeken van oké, okay, hoe, hoe ver kan ik gaan met mijn ouders? Ja, dat doet hij ook, maar op zijn manier als een tweejarige. Ja, dus dan ben je bijvoorbeeld een luier aan het verschonen en dan, uh, ja, dan vindt hij grappig uh, om zijn handen in die poep te steken meteen. En dan kan hij ook echt uh, zitten giegelen. Echt een melige... Uh, Gegichel, zo puberaal. Eerst hadden we dus die brievenbus. Dat was echt een uitkomst. Was. Op een gegeven moment, eh, na twee, drie, vier jaar zeg maar eh, frequent gepost te hebben. Eh, was dat een half jaar geleden. Eh, keek hij er niet meer naar om. Dat was helemaal over, ook als je ernaast ging zitten. Weg, zei hij dan klaar. Ja, dat valt wel even tegen. Want dan moet je dus wel voortdurend met hem iets ondernemen. Je kunt niet eens een aardappelschillen bij wijze van spreken... want dan vraagt hij uw aandacht. Dan is het ook nog zo, Martijn is inmiddels bijna net zo groot als ik. En uh, hij kent zijn eigen krachten ook niet. Dus bijvoorbeeld laatst, toen kwam papa thuis... en toen was Martijn zo enthousiast... dat hij uh, op het keukenraam begon te timmeren. En toen sloeg hij dus uit puur enthousiasme in één keer het keukenraam kapot. Ja, slaat hij gewoon slaat door, door een ruit heen. En dan komt zo'n ruit en dan... Baba, bang, klets! En wat heel opmerkelijk is... het is zo'n uh, zo flitsende, bijna karate-achtige klap die hij uitdeelt. Dus de ruit is aan het degelen en hij heeft niet eens een schrammetje. Martijn heeft ontzettend veel energie die hij kwijt moet. Met posten kon hij echt bezig zijn. Zonder brievenbus, ja, dan is hij eigenlijk... Aan het zoeken naar manieren om zijn energie kwijt te kunnen. En ja, dat werkt soms niet zo goed met uh, papa samen. Er zijn momenten, dan ben ik hem, dat zeg ik ook gewoon heel uh, liefdeloos, dan ben ik hem kotsbeu. Een half uur later is dat weer over, maar dan even niet. Want dan wil ik eigenlijk even een kwartiertje niks. En zelfs voelt hij dan aan dat je eigenlijk geen ruimte voor hem hebt. En dan krijg je hem kwadratisch op je brood. Daar wordt het ook niet echt gezelliger van met die twee uh, in gevecht. Dus ja, die brievenbus die werd op een gegeven moment wel gemist. Dan moet je dus een nieuwe list verzinnen. Ze waren dus op vakantie in een vakantiehuis. En ja, Martijn had een, een heel drukke fase, die was al een paar dagen helemaal ontregeld. En mijn vader die, die zei: Nou, uh, er moet iets gebeuren. Ik zet hem gewoon vast in zijn wagen. Het een speciaal kinderwagen voor kinderen met bewegingsonrust en epilepsie. Oerdegelijk kunnen kinderen tot 70 kilo in. Zit er zitten dus van die riemen in waarmee je hem kan vastbinden. Over zijn armen en bij zijn benen. Ik zeg, ben net, ik zet hem gewoon het wagentje vast. En ik sla die wielen gewoon met een paar tentharingen gewoon hier in, in die tuin. In het gras, riempje vast, zitten, kijk maar naar de vogeltjes. Nou ja, daar zit hij dan, Martijntje, vastgebonden in zijn wagentje. Hij vond dat een verademing. Nou, vader heeft gewoon de wielen van die wagen afgehaald... en dat hele ding op een zware plank geschroefd. En uh, nog een mooi rood tapijtje op, uh, op die plank getimmerd. Uh, lekker zacht, dan kan Martijn met zijn blote voeten erop zitten. Nou, dat staat nu in huis. En nice. uh, ja, Die stoel is eigenlijk voor Martijn een plek waar die. Vastgebonden kan zitten. En dat klinkt dan een beetje cru. Maar dat is eigenlijk net als in de auto met een riem aan zitten. En dan, daar wordt hij vaak ook heel rustig van. Want dan, dan, dan, dan gebeurt er gewoon iets om hem heen. waar hij dan vanuit die stoel met die riem naar kan kijken. Hij vraagt er soms ook zelf om. Zij, ga nou maar even naar TikTok kijken. Want dan vindt hij dan, uh, als hij heel veel onrust heeft. vindt hij dat het favoriete programma. is. lekker langzaam. Okay. Nou kom maar. TikTok. Kijk dan. Tilpom. Blij? Een teet dan. Goed hè? Een tik. dan. Een etje. In het wagentje, na tik-tak en zitten kijken, dan hebben wij zo'n hele dool op of, of een uur en dan een uur, dan roept hij weer tik-tak, tik-tak. Dan moeten we weer opnieuw op start drukken. Die goede die beestjes. Soms dan maak ik me wel echt zorgen om uh, Martijn. Zoals afgelopen winter, toen werd hij steeds magerder... tot op een gegeven moment dat hij nog maar 34,5 kilo woog. En dat je je echt afvraagt, ja, nou kan het niet meer, hij kan niet nog magerder worden. En dan gewoon te weinig voedingsstoffen op. En uh, op een gegeven moment denk je, ja, moet hij dan aan een infuus? Dat was wel echt zorgelijk. Toen zag hij er echt eng dun uit. En toen sliep hij ook heel slecht. Toen was hij de hele dag zo onrustig, dus hij ver... Alles wat ik denk dat hij 5000 calorieën per dag binnenkreeg. Maar hij er zes. Je weet eigenlijk niet zo goed hoeveel schade er eigenlijk in dat hoofdje. De hele tijd wordt aangericht door al die epilepsie... en doordat hij zo weinig voedingsstoffen binnenkrijgt. Soms ziet hij er gewoon echt, echt uit als een heel oud mannetje. Dan uh, denk ik, ja, zo hard werken, dat leven van hem. Leiden is een beetje, vind ik een beetje een lelijk woord, maar... Hij slijt meer of zo. Het lijkt alsof dat lijfje slijt mee te hard, denk je dan soms. is nou ook vastgesteld wat zijn defect is. Dat blijkt dus een heel klein foutje te zijn in de genen. We zijn samen met Martijn bij die klinisch geneticus geweest. Uh, en Toen zaten we dus met z'n drieën in het tafeltje en de goede man heeft toen uh, heel virtuoos op de kop getekend uh, uh, zo'n chromosomenstreng... en uh, wat dan uh, uh, de effecten waren. Ik heb hem gefeliciteerd met de ontdekking. Ik zei, vind je het toch knap dat je dan zoiets... Uh, ja, zo'n zo, zo detail eigenlijk gewoon weet op te sporen? Ik zei, vind ik toch wel knap, zijn. moet je toch wel ja. heel vasthoudend zijn? Gewoon, nou ja, wij waren, ik was daar zeker nogal laconiek over. Het was niet echt van, jongen, jongen, nou weten we wat hij mankeert... want hij is goed zoals hij is... Dat vonden we al tien jaar geleden en dat vinden we nu ook. Dus die mededeling is waarvan akte, zou ik bijna zeggen. Hey. Twee, twee, nee. Nee. elf, nee. twee, twee, twee. vijf. Goed zo. Hoppa. Ja, allemaal goede associaties. Groen en wit en blaai Ik roze. Wow. Voor deze allerlaatste plots zijn we teruggegaan naar mensen die de hoofdrol speelden in eerdere uitzendingen. En in het komende verhaal is dat een jongen die we Sander noemen en die we kennen van de uitzending Lief Dagboek. Sander zit in een tbs-kliniek en elke stap richting vrijheid is een worsteling. Acte 3, terugkeren. Een verhaal gemaakt door Chitke Musche en Esma Linneman. Ontbijt. Daarna dagopening waarin iedereen vertelt hoe hij geslapen heeft... en wat de plannen voor vandaag zijn. Mijn rooster is leeg. Bijna alle therapieën die er zijn heb ik al gehad. Dus vul ik mijn dagen met mijn studie, sporten en schilderen. Een jaar geleden ontmoetten we Sander voor het eerst. Hij was op dat moment 36 jaar oud... en verbleef voor het negende jaar in een tbs-kliniek. We mochten geen opnames van hem maken. Daarom vroegen we of hij een dagboek voor ons bijhield dat ingesproken werd door acteur Tigo Gernand. Nee, ik ga het niet allemaal vertellen... ook al is die film in mijn hoofd aan het draaien. Een jaar later, in oktober 2013... kunnen we Sander wel ontmoeten en opnames maken. Je was jezelf niet. Nee, dat misschien niet, maar het was wel dit lichaam... dit voertuig wat de daad ten uitvoer bracht. Datzelfde lichaam moet ik nu koesteren en verzorgen... en de moeite waard vinden. Want dat lichaam ben ik ook. En ik kan mezelf behoorlijk haten wat dit lichaam allemaal wel of juist niet heeft gedaan. Sander is een kleine, goed gebouwde jongen... met flink wat gel in zijn naar achter gekamde haren. In zijn mondhoek hangt hij het ene na het andere checkie. Hij zou het goed doen als een filmster uit de jaren 50. Ja, als kind was ik ook uh, gewoon een heel lief mannetje... En, uh... Die gasten die, die stampten dan allemaal mierenplatten en zo. En, ah, mierenplatten. Dan kwam ik, nee, niet doen. Nee, zielig, weet je ook. Durf jullie wel? Zijn veel groene ogen twinkelen. Maar kunnen ook plotseling iets sombers krijgen. Tien jaar geleden raakte Sander in een psychose. In die toestand kwam hij op het station in Rotterdam een zwerver tegen. Sander had een mes bij zich. En stak de man dood. Hij kreeg twee jaar gevangenisstraf opgelegd en TBS met dwangverpleging. Vorig jaar schreef Sander in zijn dagboek dat hij het gevoel had dat hij het leven niet waard was. Als ik kijk van uh, als, ik, als ik mijn dagboek uh, lees, dan uh, zie ik soms uh, hoe, hoe slecht ik aan toe ben. Nu, een jaar later, werkt Sander hard aan zijn terugkeer in de maatschappij. Hij heeft veel meer vrijheden dan vorig jaar. Zijn bachelor psychologie is afgerond. Hij gaat regelmatig naar de sportschool en werkt twee middagen onder begeleiding in een garage. Hij schrijft en hij schildert in een atelier buiten de kliniek. Oogenschijnlijk leidt Sander een normaal bestaan. Maar hij woont nog steeds in de tbs-kliniek. En alle mensen die hij ontmoet moet hij laten screenen. Dat betekent dat hij direct moet vertellen wat hij gedaan heeft. De kliniek belt die mensen dan op om te checken of ze op de hoogte zijn. Dat is voor zowel hun eigen veiligheid als die van Sander. Sander wil hier vanaf. En daarom vraagt hij om beëindiging van zijn TBS. U bent geboren 30 december 1975 in Rotterdam. Dat klopt. Eind oktober mag Sander zijn verhaal doen voor de rechter. Ja, er zit gewoon een stigma op. Ja, ik vind dat heel moeilijk om dan zeg maar uh, tegen zo iemand te zeggen van, goh, mm, ga even zitten, want voordat we wat gaan drinken wil ik je even vertellen, ja, dat voelt gewoon niet prettig. Ik heb dat gedaan tien jaar geleden, maar ik ben meer dan mijn delict. Sander wil graag meer vrienden buiten de kliniek maken. Maar dat is niet altijd makkelijk. Ik had laatst ook een, een uh, meisje wat ik ken van de Open Universiteit... waar ik samen een practicum mee heb gedaan. En uh, Ik had haar gebeld. Ik zei van... joh, vind je het leuk als ik een keertje naar Zwolle kom... en zouden we afspreken en zo gezellig. Nou, zij zei zo in eerste instantie... Oh, dat vind ik wel goed. Ik zeg, nou, oké, okay, ga, ga zitten, want uh, ik ga je nu wat vertellen. En uh, nou ja, Dus ik had het hele verhaal vertellen. Ik dacht van, uh, ik ga het nu ook gewoon echt goed vertellen. Dat is echt zo, zoals het gebeurd is, weet je wel. Waar ik misschien beter niet kunnen doen. Ja, zij reageerden van: oh ja, oké, okay, ja, nee, ja, nou, ik ken jou al langer. En uh, nee, dat is voor mij niet uh, een reden om uh, niet met je om te gaan en zo. Dus uh, ik vind het wel goed. Laat me maar screenen. En toen uh, een dag later, toen uh, smsde me van... ja, ik heb het er met mijn vriend over gehad. En die had gezegd van, uh, dat ik het al zo uh, druk had... en dat ik al uh, bijna niet mijn eigen sociale contacten kon onderhouden... Dus uh, wil ik er nog even over nadenken. En uh, toen heb ik dus teruggestuurd: van, Nou ja, uh, tuurlijk, tuurlijk mag je erover nadenken. Ik heb het trouwens over eens in de vier maanden een keertje een kop koffie. Maar goed. Weet je wel? En toen uh, heb ik dat opgestuurd. Ik heb verder niks meer gehoord. Ik denk ook niet dat ik verder nog iets hoor. Want op een gegeven moment ga je dat wel aanvoelen. Weet je wel? Wat mensen wel en niet echt menen. Denk plaats. De rechtbank sluit het onderzoek en heeft de volgende beslissing genomen. We zien... De rechter besluit dat het verstandiger is... als Sander eerst zelfstandig op een flat op het terrein van de kliniek gaat wonen. Dit om de kans op terugval te verkleinen. Een van de redenen waarom Sander nog iets langer in TBS moet blijven... is dat hij worstelt met zijn seksualiteit. Dat maakt hem instabiel volgens zijn behandelaars. De ene keer denkt hij dat hij homo is, dan valt hij weer op vrouwen... Maar soms gaat het verder. Ik heb gewoon ideeën soms in mijn hoofd. Bijvoorbeeld dat ik vrouw wil zijn opeens. En dan zit het in mijn hoofd en dan ben ik daar een paar dagen mee bezig. en Dan zit ik helemaal te denken van, hoe ga ik dat dan doen en hoe moet dat dan. En, uh... ik, heb, ik heb in het verleden we wel geëxperimenteerd. En dan heb ik ook wel eens een keertje met een jurkje aangeslapen. Ik dacht van nou ik word nu gewoon vrouw. Ik slaap in de jurk en dan word ik wakker ochtends En dan heb ik meteen al jurk aan. ja, yeah, weet je wel. En ik werd wakker en ik kijk en nee, die moeder moest meteen uit, weet je wel. Die onzekerheden, dat je dan denkt van dat je ergens een punt achter hebt gezet... maar dan is er toch nog een ruimte voor een bepaalde twijfel, zeg maar. Er is altijd een risico dat Sander een terugval krijgt... en misschien weer in een psychose komt en de fout ingaat. Te veel prikkels blijven gevaarlijk voor hem... Met mijn verjaardag was ik uh, in Groningen was ik naar het museum geweest. Met mijn moeder. En uh, ik sta daar naar een schilderij te kijken. En ik word opeens helemaal raar in mijn hoofd. Echt alles gaat draaien en zo. Net of ik flauw viel of wat dan ook. Ik denk van, wat de fuck is er aan de hand, joh? Want ze heb ik dus geleerd van, ja, uh, blijf gewoon wachten tot het overgaat, weet je. Ik ga geen dingen doen. Gewoon niet gaan frieken. Gewoon niet bang zijn daarover. Gewoon uh, wacht maar gewoon. Uh, laat me even... En, en dat, dat werkt ook wel. En ik heb ook wel zo nodig medicatie die ik kan gebruiken als het, als het niet goed gaat. Eind november komt het bericht dat Sander binnenkort mag verhuizen naar de zelfstandige flat. Hij kijkt er naar uit, maar vindt het ook spannend. Ik kan het me nog bijna niet voorstellen hoe ik dat zal zijn. Ik ben ook bang dat ik, dat ik dan eenzaam ben, en dat het, dat het moeilijk is. Het klinkt misschien gek, maar Sander is ook gehecht geraakt aan zijn huisgenoten in de kliniek dat je aan het koken bent, dat iedereen opeens komt helpen. Het kan hartstikke gezellig zijn allemaal. Eén van de mensen die hem straks zal helpen met verhuizen is Laura. Een meisje dat hij van de sportschool kent. Hoi. Een uh, cappuccino voor mij en een spaatje voor Ratsjeske. Oké. Okay. Dat is Laura. Uh, Laura ken ik ook Nou, Hoe lang ken ik jou nou, Laura? Uh, een jaar. Of een jaar, hè? Ja. Yes. Dankjewel. En jullie spreken elkaar hier regelmatig? Ja, eigenlijk dagelijks. Ik bedoel, je wens je elke dag wat te vinden, toch? En voor mij hetzelfde. Sander moest ook Laura vertellen wat hij gedaan heeft. Ik weet het nog heel goed. En uh, dat, dat viel me heel moeilijk. Hi. Maar met hoort en stoten kwam het verhaal er dus uit. Ja, ik weet nog dat ik het heel heftig vond. Dat is toch uh, iets dat je niet zomaar aan iemand vertelt. Maar ja, daarbij... Ik krijg ook wel een stukje bewondering voor, voor zijn hele ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. Toen ik wegging, dat weet ik nog heel goed, toen, uh, toen omhelsten ze me eventjes. Weet je. En toen moest ik bijna huilen. Toen dacht ik echt van, shit man. Het is echt uh, zo fijn, weet je. Uh. Sander denkt nog regelmatig aan de man die hij doodstak. Tien jaar later is het schuldgevoel niet weg... Als ik plezier heb in het leven... dan denk ik uh, denk ook wel vaak ook aan mijn slachtoffer. Van, dat kan hij niet meer. Het is nog steeds wel dat ik dan gewoon denk van ja... ik verdien het eigenlijk helemaal niet. Binnenkort mag hij alleen naar zijn moeder in Rotterdam reizen. Dan moet hij langs de plek waar tien jaar geleden iemand doodstak... Laatst is hij naartoe geweest met zijn psycholoog. Toen zijn we gewoon door de hal heen gelopen. En uh, werd er af en toe aan mijn vrouw hoe gaat het? En, uh, is, is alles oké? Okay? En um, moeten we even wachten, even weer kijken. Wat wil je rondlopen? Nee, dat, ja, dat, dat was wel bijzonder ook. Uh, het is heel erg veranderd. En tegelijkertijd had ik heel erg een thuiskom gevoeld. Ja, ik stond daar zo en ik, ik had het gevoel van... Ja, hoe erg het ook is wat er gebeurd is. Dat, uh, dat Rotterdam mij wel vergeven heeft, zeg maar, wat er is gebeurd. Ja, dan volgt nu de aftiteling van deze aller, allerlaatste Plots. Maar de, na de aftiteling hebben we nog wat extra's. Dus blijf vooral luisteren. komt De redactie van Plots bestaat uit... Katinka Beer. Esma Linneman. Bente Hamel. En ik, jij ja, Verder werkte mee... Tjitske Musche. Laura Stek. Jennifer Patterson, Prosper de Roos. Jula Altschuler. René van S, Stef Visjager. En Marije Schuurman-Hes. Productie Sharon de Vries. Techniek Alfred Koster. Plots werd mede mogelijk gemaakt... Media mediafonds. Ja, en nu komen we aan de extra's. Ja, hier. Yes. Want um, op verzoek van jullie, de luisteraars... Um, hebben we de afgelopen weken nog meer mensen opgebeld. We hebben, heel, mee opgebeld ja, we hebben heel veel mensen gebeld. Om te kijken wat er met ze gebeurd is na de uitzendingen. Ja, Sommige konden we niet bereiken. Zoals uh, Neda, de Iraanse, die uh, haar land moest ontvluchten. Half bereikt, toch weer niet. Na nou, uiteindelijk uh, konden, uh, konden we niet spreken voor de uitzending. vind ik ontzettend jammer. Sommige ja. mensen uh, was eigenlijk niks veranderd in hun leven, maar er waren er een paar waar ik gesprekken mee heb opgenomen. Onder andere Marianne, de vrouw ja. uit Afrika, toch? Ja, uh, we hadden haar uh, voor de aflevering De Baas, um, die woont een deel van de tijd in Marokko, waar ze kamelentochten organiseert met haar partner Ahmed, die ook een vrouw, een echtgenote nog heeft en zes kinderen waar ze, ze mee moet dienen. Ze een relatie dieren. met die man. En, ja, en, en, en traditionele nog, nomaden. Ze kregen blijft. nog een vrouw bij. Ja. En ik kan me ook herinneren dat ze op een gegeven moment... een huis ging kopen ja. voor Ahmed en zichzelf, toch? Ja, hij zou die verbouwing organiseren... en ineens on, on, on, kwam er wel een hele grote ruimte... waarvan hij zei dat daar de schapen kwamen te wonen. Maar uiteindelijk is dat dat eerste gezin van Ahmed, die vrouw en zes kinderen kwamen we te wonen. I intussen, dus wij wilden natuurlijk ontzettend weten... Uh, uh, graag weten of dat nog steeds een relatie was... en hoe ze het volhield. Met die Gadisha die, die vrouw ja. van Ahmed. Want is dat nog een, uh, iets geworden tussen die, uh, onze Marianne en Gadisha? Nou, dat, dat kan ik wel alvast weggeven. Uh, ze zei, uh, nou, vriendinnen, bedoel, het gaat goed. Vriendinnen zullen we nooit echt worden. Alleen al omdat we niet echt veel hebben om over te praten. We denken aan eten en aan, uh, aan baby's en... Uh aan schapenkoppen roosteren. En ja, dat, dat, op een gegeven moment heb je dat wel gezien. Ja, niet echt een gespreksonderwerp. Nee. Schapenkoppen voor ons als Nederlanders. En je hebt ook gebeld, als het goed is, met uh -huh. Dunja. Ja, waar, waarvan ik nog weet dat jij heel graag wilde weten... hoe het met haar verder ging. Ja, zelfs. Net dat naar was de de echt een heel fris uh, meisje. 26 volgens mij... Ja en die ging trouwen met haar neef en wonen in Afghanistan. Ja, daar was ze geboren, sinds haar vijfde niet meer terug geweest. Uh, ze, ze ging terug, heel erg naïef en blijmoedig ging ze terug... en dacht van, nou, we gaan daar gewoon een geweldig leven opbouwen. Uh, we hebben haar gevraagd om een dagboek bij te houden... voor de aflevering Lief Dagboek. Een heel indrukwekkend uh, verhaal uh, van Katinka Beer is dat geworden... en zij heeft uh, nou ja, laten horen hoe het was om daar te wennen uh, aan het leven... wat ze natuurlijk helemaal niet meer kende... Sommige dingen, dat bleek nu... daar kan ze nog steeds niet aan wennen. Hier, je kan je haren heel mooi maken... maar je moet die hoofddoek dragen. En dan heeft het helemaal geen zin om je haar mooi te maken. Want dan doet niemand dat. Ja, en ja. zie je nog wel erg... kan ik me herinneren, een soort pleidooi... voor het familiegevoel wat daar nog heel ja, erg is. Hè. Ja. Ik wil nog niet al te veel weggeven uh, van het verhaal... maar dat, dat, dat heeft ze nog steeds. Ze is, uh, ze is eigenlijk is ze... Uh, ja, het is heel erg mooi om naar te luisteren als je gewend bent aan zo'n individualistische samenleving waar wij uitkomen. Om te horen hoe zij uh, er tegenaan kijkt na een tijd in Afghanistan. Zo'n heel erg close-knit family. Ja. En dan een van mijn favorieten, de familie Omerovic. Ja, gezin dat begin jaren negentig uit Sarajevo naar Nederland vluchtte. En hier onwaarschijnlijk creatieve manieren moest verzinnen om te overleven. Ja, super integratie was er toch van die mensen. Die ja, ze Les. Ze hebben van alles gedaan. Ze wilden geen hulp van de overheid. Ze zijn begonnen. Ze, werkte, ze, kwamen dus met een, ze hadden een vluchtelingenstatus kunnen krijgen, maar weigerden. En uiteindelijk zijn ze dus in de vleesfabriek gaan werken, donuts gaan verkopen, ijs gaan verkopen. Ze hebben van alles gedaan. En? Ze hebben een winkeltje? winkeltje begonnen. Nou, dat, dat was mooi. Uiteindelijk hebben ze zichzelf eigenlijk weer opgewerkt tot hun, Dat ze hun oude status terugkregen. En net op het moment dat ze alles weer op droog hadden, eigenlijk, besloten ze om weer terug te gaan naar Bosnië. En toen we ze het laatst spraken, euh, waren ze eigenlijk heel erg euh, gelukkig daar... Om, om gewoon weer terug te zijn. Nu heb ik Narcissa Omerovic gebeld, ook de dochter Anna Omerovic. Uh, Narcissa, hoor je even, want er uh, was iets opmerkelijk. Ze twijfelde namelijk of ze echt wel moest vertellen hoe het nu met haar gaat. Misschien is het beter dat ik het gesprek uh, kort houd... en ik zeg, ja, alles is fijn, ik bedoel, we zijn gezond, alles is goed... Dit was hem, de allerlaatste. Jair, ik denk dat het heel belangrijk is dat je bij deze allerlaatste zegt... dat mensen misschien nog contact met je kunnen houden. Ja. Voor het geval als we doorgaan. Jair.stijn.gmail.com uh, Als je op de hoogte wilt blijven. En alle extra verhalen zijn te beluisteren op onze website. www.vpro.nl Heel veel dank voor het luisteren en al jullie prachtige reacties tot zover. De Marathon Interviews op Radio 1.